Met Peter de Bie en Mieke van der Wijn. En dat allemaal om bijna vijf minuten over negen. Welkom terug bij het eerste volledige uur van de nieuwsshow. Wat gaan we doen? Over een klein kwartier praten we over corruptie in China. Met voormalig NOS-correspondent Gary van Pinksteren. En daarna aandacht voor wifi-tracking. Het ongevraagd volgen door winkelketens van consumenten via de wifi-signalen op hun smartphone. En bij u kan dat ook gebeurd zijn en u heeft geen idee dat het gebeurd is. Besluiten met de opkomst en ondergang van de beerput te voorlopen... dus van ons toilet uit de middeleeuwen. Maar eerst, en daar is het weertje er ook wel naar, naakte de recreatie. Vorig jaar besloot de gemeente Delft om de naaktrecreatie... bij de plaatselijke zwemplas, de Delftse hout, niet langer toe te staan. Naaktstrand trekt volgens het college activiteiten aan... die het daglicht niet kunnen verdragen. Wat zou dat zijn? Maar de meeste bezoekers van het strand die zich willen ontspannen... in hun blootje trokken zich niets aan van een verbod. De gemeente riep daarom de hulp van de politie in... en die de zonder parton... Pardon, overtreders op de Bon. Maar de naaktrecreanten weigeren die boetes te betalen. Dinsdag wordt de Delftse affaire voorgelegd aan de rechter. De natuuristen worden juridisch bijgestaan door hun belangenvereniging FNN. Directeur Henk-Jan Kamerbeek, hartelijk welkom. Goedemorgen. Maar we beginnen het gesprek met naaktrecreant in Hartenier, Herman van Helm. Die is er namelijk ook, ook welkom. Ja, wat is het voor gebied? Kunt u het eens dus omschrijven? Het is een. Uh... Oorspronkelijk een uh, uitgegraven plas uh, uit een veenweidegebied. Daar hebben ze 40 jaar geleden uh, ingericht als recreatiegebied. En daar kun je zwemmen, uh, wandelen. Het is gewoon een heel, heel standaard recreatiegebied. En, en dat was een deel van wat bestemd voor naaktrecreatie. Ja, dat was al heel lang zo? Ja, dat is al uh, 28 jaar het geval. Oh. En er werd er veel gebruik van gemaakt? Uh, ja, dat is uh, uh, vrij intensief in gebruik. Uh, en ook omdat naaktregrianten eigenlijk veel langer gebruik maken van het seizoen. Omdat ze ja, nou eenmaal veel vaker buiten graag buiten zijn. Ja, ze kunnen het langer volhouden. Ja. Ja, en toen opeens werden die borden weggehaald? Ja, van het voorjaar. Toen heeft de gemeente besloten om uh, het niet meer uh, toe te staan door de borden weg te halen. En weet u waarom ze nou, dat besloten hebben? Er is een, uh, de, de gedachte is dat... Als je dankrecreatie weghaalt, dat je dan ook de mogelijke overlast van uh, seksuele zaken kunt uh, voorkomen. Het is een plek voor homo's, moet ik dat uh, Ja, het is, uh, daar ligt achter een, uh, een parkeerplaats waar je, uh, mogelijk homo-ontmoetingen zouden maar kunnen plaatsvinden. is dat plaatsvinden. het argument van de gemeente? Ja, de gemeente oh. die zoekt uh, oplossingen om niet te hoeven handhaven. Want ze hebben geen geld om handhavens neer te zetten. En daarom willen ze eigenlijk. Nou, gewoon... ze hebben wel geld om de plaatselijke kordebijen naar u toe te sturen. Uh, hoe, hoe gaat dat dan eigenlijk? U, u staat daar in uw blootje en daar komt een volledig aangeklede agent. En die begint met u een gesprek. Hoe gaat dat? Ja, nou, de praktijk is eigenlijk dat ik meestal lekker lig. Of, oh. of zo maar u staat er wel op, keurig bleef. Af en toe. Nee, ik blijf netjes zitten. Want oh, hier... okay. En dan staat er een, uh, inderdaad een agent. Uh, ja. of, hoe gaat dat? Ja, dan? één of twee of drie of vier of vijf. En zelfs één keer zeven. Echt waar? Ja. En die zeggen, meneer. Meneer. Ja. U hebt, hebt zo'n uh, conversatie uh, genoteerd. Heeft u bij ja, u? nou lezers voor? Ik kan wat, uh, wat uh, opmerkingen ja. uh, opnoemen die zij uh, aangeven. Dat is uh, nakrecreatie is verboden. Ik heb gewoon opdracht. Doet u nu iets aan? Ik vind het allemaal malaria. Ik ga liever boeven vangen, maar doet u nu een broek aan? <laughs> broek aan, en dat geldt voor 24 uur. Niet nakrecreëren je. Meneer, ik kan u blote billen zien. En nakrecreëren is verboden hier na is niet meer toegestaan. Goed, zo gaat het door natuurlijk ja, eindeloos. Is, uh, maar, maar, 30, uh, maar zijn dat uh, gesprekken eigenlijk met mensen die ook denken... ja, waar gaat het hier over? Of is dit op een barse toon en echt vervelend? Uh, ik moet zeggen dat ik het uh, niet onprettig heb gevonden. Oh. Ik heb ook de gesprekken met die mensen goed kunnen doen. Het voeren. heeft ook iets lacherigs, of niet? Nee, dat niet. Het is meer uh, eigenlijk komisch... dat ze eigenlijk niet eens weten waarvoor ze op stap gestuurd worden. En nou, dat weten ze wel. Ze vinden dat u een broek aan nee, moet doen. Ja, ja, ze vinden, maar ze, ze weten dan blijkbaar niet hoe de wet in elkaar zit. Ik mag recreëren op een plek waar de plek geschikt is. Nee, dat mag u niet. Als eh. de gemeente niet een, een bord daar heeft neergezet... en die borden hebben ze weggehaald, dus mag het vanaf dat moment niet meer. Nee, dat is niet het geval. Oh. Ik mag op elke plek bloot recreëren als die plek geschikt is. Ja? En dat moet ik beoordelen en nee. dat doe ik ook. Is dat zo? Ja, of die geschikt is... Of die plek geschikt is. Ja, maar dat lijkt me toch gek. Want je kan zelf wel van alle, al, alle bent, plekken bedenken. Dit is een hele geschikte zeggen, plek om u, bloot u, u te lekenen. U kunt bij mij wel in de tuin denken dat dat een goede plek is. Ja, nou, als u dat goed vindt, is dat ook prima. Nee, maar het gaat, u legt me net uit dat u dat bepaalt. Nee, ik moet beoordelen of op dat moment die plek geschikt is voor naaktrecreatie. Dat zegt de wet. En dat doe ik ook. En als er oh, een bord staat naaktrecreatie, ja. dan ga ik ervan uit dat het geschikt is als dat er 28 jaar gestaan heeft en er is niks veranderd in de omgeving... ga ik er ook vanuit dat die plek geschikt is? Nou, de gemeente vindt kennelijk dat er wel iets is veranderd in de omgeving. Ja, nou ja, dat, dat is dus het punt. En daardoor denk ik dat we dat uh, dinsdag bij de rechter wel uh, Precies. duidelijk zullen Hoeveel boetes uh, hebt u inmiddels verzameld? Want, ik uh, heb er zelf uh, uh, tien gehad, en waarvan er acht bij de rechter uh, En u zijn. hebt niks betaald? Nee, ik, ik denk ook niet dat ik dat ga doen, dat dat hoeft. U, u, u, u, uiteindelijk uh, eindigt dat... Uh, in de gevangenis. Ik probeer nu maar voor te stellen. Het lijkt me namelijk wel lollig als u dan ook in die blootje in de cel gaat zitten. Of niet? Ja, maar die plek is niet zo geschikt. die oh, is niet geschikt. Oké, okay, ik begin te begrijpen. En ja. Precies, de directeur van een Naturistenvereniging. Een Nederland. Dit is, dit is, seri dit is serieus. En we doen er een beetje lachig over. Maar. Nou, dit, dit, is is best ser serieus, dit is heel serieus. Dit is heel serieus. Ook omdat het uh, wellicht dreigend is voor andere locaties waar mensen naakt recreëren. We hebben in Nederland. Twee miljoen mensen die graag in een blootje recreëren. Dus het uh, gaat wat ons betreft om een groot belang. Twee miljoen? Ja, bijna twee miljoen mensen doen dat graag. Dat zijn wel veel. En uh, die doen dat in uh, heel verschillende manieren. Mm. Je hebt Mensen die dat elke dag graag doen, uh, die ja. bij een vereniging aangesloten zijn. Maar ook mensen die dat af en toe eens op vakantie doen. Kortom, deze slag moet gewonnen worden. Want dan gaat het anders in andere gemeenten ook gebeuren, denkt u? Nou, dat is mogelijk iets wat uh, zou kunnen dreigen. Als een gemeente een naakstrand kan sluiten, terwijl de wet inderdaad zegt... Uh, dat een gebied geschikt kan zijn, uh, ja, dan hebben we met elkaar denk wat, ik een probleem. wat zijn die argumenten dan voor geschikt of ongeschikt? Want ik kan me toch niet voorstellen dat je uiteindelijk als individu bepaalt of dat geschikt nou, is? Nou, iedereen kan zich voorstellen dat je niet langs de A13 of de A1 naakt moet gaan recreëren. Dat is zichtbaar vanaf de openbare weg, uh, waar veel mensen langskomen... die je daar mogelijk mee lastig valt. Dus dat moet je niet doen. Uh, met dit weer, u zei het zelf al, is het niet echt uh, usance om bloot te gaan lopen. Dus dan is een plek ook al gauw niet geschikt. En als je ergens bent waar veel mensen aangekleed al zijn om te recreëren, met zwemkleding aan, moet je daar ook niet als enige gaan uitkleden en naakt gaan recreëren. Dat zijn zo wat van die dingen waardoor een plek op dat moment niet geschikt is. En wel geschikt, wanneer zijn ze dat? Nou, als je dus niet zichtbaar bent vanaf de openbare weg, als je daar niemand mee lastig valt, als er andere mensen zijn die ook naakt recreëren in een Natuurlijk gebiedje. Kortom, je moet dus het eigenlijk als plek al heel geschikt. zelf je, je plek bevechten een beetje. Zo klinkt nou, het. Bevechten denk ik niet. Er zijn, er zijn in Nederland heel veel plekken waar dat eigenlijk van nature heel goed kan. Nou zegt de gemeente, uh, die gaat het uh, gooien op bestrijden van overlast, hè, begreep ik, aanstaande dinsdag. Maar u heeft vast wel een, een wetsartikel achter de hand waarmee u gaat toeslaan. Nou ja, de wet is uh, wat ons betreft heel duidelijk... en heeft dat. Uh, rechters hebben dat ook al heel vaak uitgesproken. Je mag op een plek naakt recreëren als die geschikt is. Dat is het wetsartikel wa wa wa waar, het u, waar, u, waar het u, u het op gaat gooien? Ja, inderdaad. Uh, het wetsartikel is duidelijk... en al, heel, al jarenlang, sinds 1986. En uh, er zijn heel veel vrijspraken geweest op dit artikel. Het, het lastige is dat het voor een diender ook moeilijk is... om dit artikel goed te begrijpen. Dat merken we elke keer. Maar het is wat ons betreft een heel goed artikel. Wat we maar gaan... moet die diender het uh, uh, goed gaan begrijpen je of je moet die gemeente het begrijpen? Nou ja, dat is in dit geval wat lastig natuurlijk. Wij hebben het idee dat uh, het college opdracht heeft gegeven... aan de dienders om te gaan bekeuren. Ja. Nou, dat is en, wel en zeker zo natuurlijk. Ik denk dat het college dat zal ontkennen. Dat het openbaar ministerie dat eigenlijk moet doen. Ja, ja, precies. Maar goed, uh, uh, die gemeente die bepaalt of het wel of niet geschikt is in dit geval. En die zegt dan, ja luister even jongens. Als we hier niet handhaven, ja, dan, dan maken we onszelf belachelijk. Dus uh, hup erop af. Ja. Maar Toch? er worden er in dit geval andere argumenten aangevoerd. Hè? Overlast wordt er, wordt er over gesproken. Maar dat heeft niks te maken met die naaktrecreant. Mm. Er zijn ook heel veel naaktrecreanten... die daar geen enkele vorm van overlast ooit hebben ervaren. Die mensen komen daar al jaren. Dus het is een heel raar verhaal. En dan hebben we het over de overlast... die zogenaamd veroorzaakt zou zijn... de cruisende homoseksuelen. Ja. ja, precies. Wat verwacht u dat u dat die rechter gaat doen eigenlijk... Nou, wij verwachten dat uh, in verreweg de meeste gevallen... en wellicht in alle vrijspraak zal volgen. En dat zou nou ook betekenen dat die boetes niet meer betaald hoeven te worden? Ja. Want voor, voor hoeveel boetes staan eruit zo langzamerhand voor al die mensen? Uh, het gaat om 20 mensen. En in totaal 43 uh, zittingen zijn er dinsdag. Ja. En die kosten allemaal 90 euro voor die mensen. Daar gaat het om, maar het euro. gaat natuurlijk om een wat principiële ja, zaak. Ja, dat, dat begrijp ik. ja. ja. ja. Bent u zelf eigenlijk ook een, een naakt recreant? Jazeker. Ja. Nou ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, u bent wel directeur van de Naturistenfederatie Nederland. Maar dat kan je misschien ook wel zijn als je er niet. Ja, theoretisch je... zou dat kunnen, maar ik vind dat dat eigenlijk niet kan. Ja. Nee, nee, nee <laughs> dat nee, zou nee, niet nee. mogen bestaan. Nee. Nee, nee. En, en, en ligt daar een, een diepe overtuiging aan ten grondslag? Nou, niet zozeer een diepe overtuiging. Het is gewoon heel uh, lekker om, om vrij in de open lucht uh, te kunnen genieten... van het weer en de zon, als het mooi weer is. Kent u die plek trouwens ook? Ik de ken de die plek ook, houdt. ik heb er ook vlakbij gewoond. Na, en ja. dan, u kwam daar ook regelmatig? Nou, ik kwam er wel eens. Ja. ja. Het is echt een heel mooi stukje, uh, als u daar zou zijn... een stukje natuur midden in de Randstad, in de drukke Randstad. Uh, en het is voor, voor die mensen daar van zulke ja. grote waarde... Het is van groot belang voor die mensen die daar heel vaak komen. Al van Hul, ik neem aan dat u toch gewoon wel eens een keer met de lokale politiek in Delft gewoon contact hebt opgenomen. Ja, ik heb daar veel contact mee. En, de, en wat zeggen die dan? Nou, die zijn in principe allemaal wel voor een mogelijkheid voor naaktrecreatie. Nou. Alleen ja, ze vinden dat als de gemeente of de burgemeester het daar niet goed vindt, dan moet het ergens anders. Maar, ja, maar er is in Delft niet veel andere plekken. Ja, maar wacht nou even: even zo'n burgemeester kan toch niet? Is er eentje die moet toch uiteindelijk uitvoeren wat die gemeenteraad vindt? Ja, zou je zeggen. Nou, zou je zeggen, zo is ja, het. Ja. Nou ja, ik ben er al een jaar mee bezig. Samen met de NFN. En het is toch een hardnekkig verhaal. Daar. Want u heeft het gevoel dat in die gemeenteraad... dat er gewoon makkelijke meerderheid voor te krijgen is? Nou, er is, iedereen is uh, niet tegen naaktrecreatie. Alleen het liefst zouden ze het over de gemeentegrenzen brengen. Ja, ja kijk hier, ja. Daar, daar gaan we al. Ja, dat zouden ze het liefst willen. Maar dat, ja, dat, dat en wat is daar dan het argument voor? Nou ja, dan zouden zij de overlast kwijt zijn tussen aanhalingstekens. Ja? En dan zouden ze andere gemeentes dat dan op Aha, hun bord krijgen. Dus die gemeenteraad vindt uiteindelijk dat er wel overlast is. Ja, het kan. Ik, ik heb zelf het gevoel dat het een heel verkeerd beeld is... wat er geschetst wordt. Okay. Dat de overlast eigenlijk meer in de hoofden van mensen zit... die seks en bloot recreëren met elkaar koppelen dan dat het feitelijk zo is. Ja, maar u bedoelt, er zijn geen cruisende homo's? Ja, die zullen er best zijn... maar die zijn in heel Nederland op, op, op parkeerplaatsen... op allerlei situaties, zo, in recreatiegebieden. Dat is niet specifiek afhankelijk van een naakt plek. U ja, hebt er maar... geen last van? Ik heb het totaal Maar u zegt van. iets heel belangrijks dat het dus in mensen hun hoofd automatisch automatische koppeling gemaakt ja. wordt. Naaktrecreatie is seks. Ja. Terwijl daar geen sprake van is. Nee, althans, dat is mijn ervaring niet. Dat vinden natuurlijk de natuuristen ja. niet. Nee. nee. Goed, nou, ik wens jullie heel veel uh, sterk de aanstaande uh, dinsdag. En hartelijk dank voor de komst. Want dinsdag buigt de rechter zich dus over... een verbod op naaktrecreatie in Delft. Het verbod werd ingesteld om overlast tegen te gaan. Directeur NFN Henk-Jan Kamerbeek hoorde u. En overtuigd naaktrecreant Herman van der Helm. Trekt u een keurpak aan die dag, uh, meneer van der Helm? Ja, ik heb geen pak. Oh. Nou, het spijkerjasje <laughs> ja. is toch ook goed? Ja, ja hoor. Oké, okay, hartelijk dank. Topfunctionarissen en militaire leiders in China maken al jaren gebruik van financiële constructies via belastingparadijzen om enorme geldbedragen weg te sluizen. En deze week onthulde een internationale groep van onderzoeksjournalisten dat ook familieleden van deze Chinese elite vele miljarden dollars hebben gestald op onder meer de Britse maagde -eilanden. Voor het eerst zijn expliciet namen en rugnummers genoemd en die onthullingen zijn pijnlijk omdat de top van de Chinese Communistische Partij... En de regering heeft beloofd om corruptie aan te pakken. Maar dat is dus knap lastig als diezelfde top in het geheim... miljarden wegzit in het buitenland. Greg van Pinkster, China-deskundige van Instituut Klingendaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Leg ons eens uit wat er aan de hand is. Er is sprake van iets, zoiets als rode adel. Ja, nou, maar het is niet alleen deze rode adel. Hè. De rode adel zijn eigenlijk uh, mensen in China die op hoge posities zitten... ook hoog in de regering kunnen zitten... maar hoog ook bijvoorbeeld bij oliemaatschappijen en dergelijke... die uh, familie zijn, kinderen zijn... Uh, van, of, of anders is gerelateerd aan mensen die vroeger in de leiding van China zaten. En dat zijn dus wat ze noemen eigenlijk rode prinsjes. Mensen waarvan gezegd wordt van... ja. Of getwijfeld wordt van zijn die nou gekomen op hun capaciteit? Of zijn die er nou eigenlijk gekomen door hun relaties, uh, door hun familierelaties? Ja, het vermoeden is dat het laatste. Soort, het vermoeden is het laatste. Het vermoeden is dat er een, inderdaad dus een beetje een soort erfelijke rode adel ontstaat. Ja, ja daarom. Dat Waarom sluizen deze mensen zulke gigantische kapitaal Want ik heb die bedragen gezien. Zeggen een miljoentje is niks, hè? Nee, nee, het gaat om miljarden, ja. inderdaad. Maar uh, wat ze doen, is op zich niet illegaal per se. Hè? Het is niet gezegd dat al dat geld... wat daar eh, op die maagde eilanden bijvoorbeeld... Eh, en op Samoa ook in dergelijke belastingparadijzen terecht is gekomen... dat het illegaal is. Hè? Wat, er, wat er gebeurt is dat er eh, bedrijven worden opgezet... BV'tjes eigenlijk op, in die belastingparadijzen... waarbij een heel scala, niet alleen die rode adel... maar een heel scala aan mensen met geld in China... Zowel mensen die in ambtelijke situatie zitten... als mensen die bedrijven hebben. Die maken gebruik van die constructies om ja, geld uit China weg te krijgen. Wat ze dan soms ook op andere manieren weer in China investeren. Dat is heel voordelig. Maar het vermoeden is dus ook wel heel sterk dat ze dat gebruiken... om inderdaad ook belasting te ontwijken of om geld te stallen. Wat ze niet legaal verkregen Ja, hebben. Want je zou ook zeggen, ze vertrouwen hun eigen systeem niet. Hun eigen systeem is uh, lastig, moeilijk... ook om, uh, om al die geldstromen in te verwerken. Er zijn strenge regels over. En ze vertrouwen eigenlijk niet, zozeer hun eigen systeem niet... maar ze vertrouwen hun eigen, de stabiliteit van hun eigen land niet. Ze zijn bang dat als daar iets gebeurt dat dan misschien, of als er goed wordt onderzocht... Waar, die corruptie, waar, waar corruptie in zit, dat dan hun namen en hun geld naar boven komt... dan hebben ze het toch maar liever veilig op een en dan, eilandje. En zitten. dan denken ze niet, bijvoorbeeld neem even iets... als er de internationale verontwaardiging over Tibet bijvoorbeeld... in een knallend tempo toeneemt... dat er opeens alle banktengoeden buiten China bevroren worden. Dat lijkt mij ook een veel serieuzer risico eigenlijk. Dat is iets waar ik eigenlijk nog heel weinig over gezien heb. Dat dat de angst is. Er is kennelijk een veel groter vertrouwen... dat, het, dat er in China iets met je geld gebeurt... dan dat er buiten China... Dat ligt. is curieus. Korteurs is misschien niet zo curieus... als je denkt hoe al deze constructies tot stand zijn gekomen. Want die zijn toch allemaal eigenlijk wel tot stand gekomen... met steun uh, van uh, internationale banken... internationale consultancies. Die, die, die zijn er allemaal bij betrokken. Die maken het mogelijk. Die adviseren je. En die hebben de weg ook gewezen die hebben de weg ook gewezen. Dus ja, ja het, het, je zou kunnen zeggen... Het, het is niet een puur Chinees probleem. Het is ook een systeem waar... Uh, westerse banken, westerse instanties wel degelijk uh, een grote rol hebben okay, gespeeld. Er zijn dus pakken papier uh, de, doorgevloeid door een groot collectief uh, uit de journalistiek. Die hebben echt uh, tijden en tijden gewerkt. Hebben daar dus eigenlijk een samenvatting van gemaakt. En die lijnen uh, met die prinsjes en de rode adel... om het dan maar even samen te vatten gemaakt. Uh, weten de Chinezen zelf dat eigenlijk ook wel? Ik bedoel, uh, de Chinese bevolking? Dit nieuws is... Uh, in China zelf verboden geweest. De kranten die dit gebracht hebben, de buitenlandse kranten, hun sites zijn geblokkeerd. Er zijn wel, er is wel wat over gezet op internet, maar dat is ook eigenlijk heel snel de kop ingedrukt. Dus er is in China zelf weinig nieuws over vrijgekomen. Nou, de wetse censuur. Ouderwetse censuur. Maar aan de andere kant is het ook weer niet zo... dat Chinezen nou niets weten van de corruptie aan de top. Er zijn eerder ook dit soort verhalen... ook over een vorige premier naar buiten gekomen... die nu overigens ook weer genoemd wordt. Hè. Dus die, eh, niet hij zelf, maar zijn familieleden. Een zoon en een schoonzoon, dacht ik. Eh, het is niet zo dat Chinezen niets weten van corruptie. Het is ook zo dat ze heel veel weten van corruptie, omdat ze daar in het dagelijks leven heel veel mee te maken krijgen. Hè? Maar dan gaat het over de lokale politieagent. Dan gaat het over de lokale politieagent, maar zeker ook over de lokale bestuurder. Het gaat ook over het lokale ziekenhuis. Als je een goede dokter wil die je goed opereert... moet je bij wijze van spreken bijna een envelopje met geld... op je lichaam dragen als je geopereerd wordt. Hè? Dus die, die corruptie zit, zit op heel veel plekken. En eigenlijk, als ik daar met Chinezen over spreek... dan zijn die over, ook over corruptie op grote schaal vaak minder verbaasd dan dat je zou denken. Maar wacht nou even voordat je echt in staat bent... miljarden over te boeken. Dan moet er toch iets aan de hand zijn. Dat hebben we toch niet met de, zeg maar de plaatselijke pindastal verdiend? Nee, dat zijn inderdaad hele uh, grote gevallen... vaak ook uh, van corruptie. Hè. We weten het niet precies of het allemaal corruptie is of niet. Maar het, wat er, er zit heel veel geld in... Ja, bijvoorbeeld uh, oliehandel en zo. Hè? De grote oliebedrijven, de top daarvan. Uh, die, ja, die, dat zijn hele grote bedrijven die ook vaak gebruik maken... van een verschil in prijs op de lokale markt van olie... en internationaal van olie. Op, op eigenlijk maken ze ook veel gebruik op wat je dan noemt... geprivilegieerde toegang tot bepaalde sectoren van de economie. Die vaak eens voorbehouden aan mensen die banden hebben met de partij... of die, die, die daarin zitten, die zeg maar in die kern van dat systeem zitten. En die... Uh, verdienen daar heel goed aan en die, ja, die zou je kunnen zeggen, die scheppen dat geld het liefst naar het buitenland. Ja, maar nou ja. daaraan verdienen is nog één ding, maar miljarden, ja. miljarden is iets anders toch? Ja, nou ja, het, het gaat ook om heel veel mensen, hè? het gaat om heel veel bedrijven, maar inderdaad, het gaat uh, om. De, als je denkt bijvoorbeeld de, het geld wat in verband is gebracht al eerder met de vorige premier, hè? dan gaat het inderdaad om 2,7 miljard dollar, dacht ik. En dat zijn inderdaad bedragen, kun je je niet voorstellen. Maar dat geeft ook aan hoe geconcentreerd die macht eigenlijk is geraakt en die toegang tot geld tot, en ook tot bedrijven waar legaal of illegaal geld mee te maken is, hoe geconcentreerd die in handen is gekomen van een relatief kleine elite. Nou ja, de Chinese Communistische Partij die heeft herhaaldelijk beloofd: we gaan die corruptie aanpakken. Jij ja, was er de afgelopen november nog. Hè? Kwam dat toen wel ter sprake? Hè? Ja, dat was echt corruptie. het thema van het bezoek. Ja? We waren ah, ja. uh, uitgenodigd door de, het Centraal Comité van de Communistische Partij. Oké, okay, uh, toen maar. Toen maar. Het <laughs> was inderdaad, het, dat liep via, via Klingendaal. Uh, dat was een Europese organisatie die dat, die dat samen met die. Met die communistische partij organiseren. En toen we daar waren, bleek dat echt. Daar moest het over gaan. Wij moesten eigenlijk er ook van overtuigd raken dat uh, China daar heel transparant mee omging. En Dat er echt heel serieus op die corruptie werd gelet. En dat was wel interessant. Want als je dan, je mocht echt op bezoek bij de hoogste organisatie binnen de partij die zich bezighield met corruptie, of nog steeds bezighoudt. En op de, televisie, op de Chinese televisie leek het alsof wij inderdaad heel veel inzicht kregen. En alsof het heel open was. En alsof wij ook vonden dat het fantastisch goed ging. Hè? Maar ja, jij hebt maar... daar langer rondgelopen, dus jij weet misschien wel beter. Ja, en sowieso, ook als je, daar, als je geweest geweest. daar niet langer had rondgelopen... Wist je wel, zag je wel hoe vreemd dat was. Want vragen die wij hadden, werden eigenlijk bijna niet beantwoord. Dat hele bezoek was meer ja, toch een beetje voor de buren, voor de televisie maar, dan voor ons. En dat... wij vroegen toen naar die, ja. een Italiaanse journalist vroeg naar die... Uh, corruptie van, uh, van de voormalige premier. En toen zei dat comité... oh, daar hebben we eigenlijk... Nog nooit van gehoord. U vertelt ons iets nieuws. Nou, ja, maar niemand die dat gelooft. U heeft jaren daar in China rondgelopen en u bent toch ook uh, vertrouwd geraakt met de praktijk. Ik bedoel, ik herinner me dat zelf nog. Je stelt een vraag die volstrekt voor ons zo logisch is. Als wat. Er komt een antwoord, zeker van een kwartier. Maar één ding is zeker, die vraag wordt op geen enkele manier beantwoord. Nou, dat was in ieder geval bij dat comité zeker het geval. Maar ik denk ook dat het komt omdat mensen in een enorme spagaat zitten. Hè? Want enerzijds is er dit anticorruptiebeleid, anderzijds is het. Zeg maar de, er zijn in China zelf is er een burgerbeweging die zegt: van Wat we nou moeten doen als we die corruptie echt willen aanpakken. Is dan moeten we gewoon, eh, dan moeten iedereen die in officiële posities is. moet eerst maar eens vertellen als ze aantreden wat ze bezitten en waar. Dan kunnen we controleren. Dat is het begin van transparantie. Nou, juist deze mensen zijn ook deze week eh, processen tegen begonnen. Hè? Die zijn opgepakt, want die zouden de orde verstoren. En die mensen komen achter slot en grendel terecht. Dus je kunt je afvragen of die corruptiebestrijding, of dat gaat om corruptiebestrijding in eerste instantie... of dat er een heel belangrijk element in zit... van eigenlijk een politieke zuivering aan de top. Ja. Die kwestie met die, uh, die weggesluisde bedragen... Uh, gaat het Westen daarin vrij uit? Ik denk het niet. Ik bedoel, ik denk dat... Kijk, het argument altijd om, om zaken te doen bijvoorbeeld met China... om meer met China te maken te hebben... was altijd van, nou dan kunnen onze schone, goede. Uh, Bedrijfspraktijken, handelsgewoontes, financiële gewoontes. Hè, uh, waarvan we dan zeiden dat die in ieder geval goed waren. dan kunnen die maken, eigenlijk kunnen die een soort zuivering. in dat Chinese systeem ook brengen. Dan gaat het, wordt het in China vanzelf transparanter en opener. Nou, hier lijkt het meer zo te zijn. dat een Chinese manier van zaken doen. en een Chinese manier van geld omgaan, dat die eigenlijk een beetje geëxporteerd wordt ook naar uh, naar buitenlandse bedrijven want ook er is bijvoorbeeld een dochter weer van die van die premier van ik dacht een dochter of een, een familielid in ieder geval die dan in new york lange tijd heel veel 70.000 dollar per maand betaald kreeg voor consultancy nou wat deed zij eigenlijk eigenlijk probeerde zij bij de top van de partij tenminste dat is het sterke vermoeden te zorgen dat bedrijven die dan op de markt die die uh, moet je zeggen, die, die op de beurs zouden komen voor het eerst in Hongkong... Daar, daar zijn altijd banken bij betrokken. En die banken verdienen heel veel aan dat soort beursgangen. Hè. Dat dan bepaalde banken uh, in, in, in Amerika die contracten kregen. En dat zij verkochten ze dus eigenlijk een beetje... ze verhandelden de contacten die zij had aan de top van de partij. Ja, en... en dat hebben... Dat hebben die westerse banken betaald. Ik zag in een van die afschriften... dat, het, dat zij per advies 1,7 miljoen dollar kregen. Oh, dat per is nog advies. meer dan ik dacht. Maar in ieder geval het gaat om hele grote bedragen. Ja. En daar, dat is natuurlijk niet voor niks. Dat nee. is niet omdat het dus zo dus leuk, het Westen profiteert er hier ook van? Westerse bedrijven profiteren westerse, hier? De westerse financiële wereld ja, ja, zit hier precies. natuurlijk ook in. Ja. En tegelijkertijd straalt het natuurlijk af op de contacten... met het bedrijfsleven, want daar gaat het op het moment ook over... dat het bedrijfsleven zich moet realiseren... dat je kan wel naar Chinese gewoontes je zaken doen... maar voor je het weet, wordt alles wat je aan bedrijfsgeheimen hebt... in je bedrijf, wordt gewoon meegenomen en de groeten en tot ziens. Hè. Ja, daar, ja. Dit is ongeveer hetzelfde, of niet? Nou, dit is wel een, dat is toch wel weer een heel andere... Ik bedoel, het is ook een groot probleem, een bestaand probleem. is dan wel weer een. En het gaat een, over de aan aanpassing kwestie. aan de Chinese gewoonten. Dat bedoel ik. Dat ze zeggen: ja, je moet wel. Want als je er nie, geen zaken mee doet, slaan ze jou gewoon over. Nou, dat speelt inderdaad. Als je kijkt naar het inderdaad weglekken van, uh, uh, van kennis, inderdaad. Speelt dat. Maar er is, wel, er is wel weer eigenlijk nog een apart verhaal hiernaast. Maar is dat niet hetzelfde als bij de bank? Want als je als bank niet meedoet, dan, ja, dan gaan die miljarden ergens anders naartoe. Ik denk dat dit ook nog wel een, een vrij bewuste. Uh, beslissingen ook zijn van banken inderdaad. Dat ze zeggen, wij willen dat geld hebben, dus wij doen dat zo. En daarmee uh, schaden ze eigenlijk anderen dan zichzelf. Terwijl met die bedrijfs, met, die, met dat uh, weglekken van kennis... schaden die bedrijven uiteindelijk zichzelf. Ja, maar is, dit is echt van, we profiteren van de situatie die er is... en wij hebben daar financieel voordeel aan. Is er nog een kans, als het wel op een of andere manier... begint door te sijpelen in China, dat hier een door ontstaat? Dat zou je denken, maar ja. ik, vermoed, ik vermoed eigenlijk van niet. Ja, het gekke Want, wat u zegt, dat hoor je dus. En hoe is dat nou mogelijk? Nou, omdat mensen er, die zeggen: die hele corruptie en dit soort dingen, het is een beetje als het weer. Het is er nu eenmaal. <tugt> je kunt erover voeteren, je kunt ervan zeggen: van het is, ik hou er niet van, maar je kunt er zo weinig aan veranderen. Is, is vaak sterk het idee onder Chinezen. En ook een soort afweging van, ja. Dit, wij weten eigenlijk allemaal wel wat dat dit gebeurt. We zijn er niet zo verbaasd over als, als jullie in het Westen nu doen of zijn. Maar uh, wat, wat, wat, waar het ons eigenlijk om gaat... is dat je in een stabiele situatie blijft... en dat wij het er zelf persoonlijk redelijk van afbrengen. Dat wij, uh, uh, dat wij redelijk door kunnen leven. Dat, wij, dat misschien onze economische situatie verbetert... of in ieder geval niet verslechtert. Dan vinden wij het misschien wel goed. En dat is toch vreemd als je in je dagelijks leven... zelfs ongeveer aan de postbode geld moet betalen... om het op tijd bezorgd te krijgen. Dus die mensen weten heel goed wat in de dagelijkse praktijk corruptie betekent. Ze weten heel goed wat het betekent, maar ze houden daar min of meer rekening mee. Ze zijn daar niet blij mee. Het is wel een, een, een sterke bron van ontevredenheid onder de mensen... maar ze hebben het idee dat ze weinig met die ontevredenheid kunnen doen. Oké, okay. ga je nog heel even, zeg je die, die tennisser, de, de ene zegt Lina Na en de ander zegt Nali. Ja, ze heet, komt, ze heet Li van de achternaam en Na van de voornaam. In China zeg je altijd de achternaam eerst. Dus Mao Zedong heet eigenlijk Mao van zijn achternaam natuurlijk. En zo maar, heet zij Li van de achternaam en Na van de voornaam. Dus, dus als je het op zijn wester zegt, is hè, het, als je zegt Marietje Li, dan zou het goed zijn. En zij heet dan Nali. maar als je het op de Chinese volgorde aanhoudt, is het net omgekeerd. Nou, we gaan we dus eigenlijk aan Marcella horen. allebei goed. Er was namelijk oneenigheid over. Ik denk, nou, je bent er toch, we vragen het meteen. Oké, okay, duidelijke, dankjewel. Goed. Het ging dus over de Chinese elite en de familie. Die gebruikt overzeese belastingparadijzen om hun vermogens te parkeren. En dan gaat het over hele grote bedragen. U hoorde Gary van Pinkster, China-deskundige van Instituut Klingendaal. Het ging dus over de corruptie van de Rode Adel. Hartelijk dank. Of Life, Tim Knol. Deze week melden technologie site Tweakers dat Nederlandse elektronica zaken, als Dixons, Mycom en ICenter. Ongevraagd consumenten volgen via de wifi- of wifi-signalen op hun smartphone. Hiermee kunnen ze bijvoorbeeld bijhouden hoeveel mensen hun winkel bezoeken... en hoe lang een klant bij een bepaald schap blijft staan. Dit zogenaamde wifi-tracking, in veel andere landen overigens al gangbaar... is hier omstreden omdat de privacy van mensen in het geding komt. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft kritiek op de praktijk... en vindt dat bezoekers in ieder geval gewaarschuwd moeten worden voor registratie... zodat ze zelf kunnen kiezen of ze die verbinding uitschakelen. Daarover. En over de implicaties gaan we praten met IT-specialist en journalist Brenno de Winter. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat is het eigenlijk? Hoe, hoe werkt het? Nou, als je een mobiele telefoon hebt en je komt dus in zo'n winkel... dan gaat die mobiele telefoon proberen om bij het netwerk zich aan te sluiten. En die zendt allemaal kleine signaaltjes uit. Nou, die signaaltjes pakken ze op en ze herkennen het unieke nummer van je telefoon... En dat gebruiken ze dus om dan te kijken wat je doet. En dan zegt dat bedrijf ja, maar we passen dat nummer een beetje aan. Zodat het niet meer direct tot de persoon te herleiden is. En daar weten we inmiddels al van uit andere zaken dat is dus niet voldoende. Uh, de collegebescherming persoonsgegevens heeft bij herhaling uit, aangegeven dat dit tot de persoon te herleiden informatie is. En dan mag je het niet zomaar verwerken. En is dat er alleen maar voor. Het geldt voor mensen die in de winkel zijn, maar ook voor nee. mensen die er langs lopen. Ja, precies. Hè? Het geldt dus ook voor mensen die er langs lopen of voor de, voor de ruit blijven staan kijken. Daar geldt het ook voor. Dus zelfs al heb je een sticker op je ruit... dan sta je dus eigenlijk aan de andere kant van die ruit. Wat willen ze weten dan, Brenno? Nou, Eigenlijk het gedrag van mensen in een winkel. Als ik nou een aanbieding neerzet, hoe ga je daarop reageren? Hoeveel mensen heb ik op een bepaald moment in de winkel staan? Um, eigenlijk in de gaten houden wat er in die winkel gebeurt. Ja, maar hoe dan? Het enige wat je dan toch registreert is hoeveel mensen er binnen zijn of, uh, of langs de winkel lopen. Ja, kan je toch zo ook wel zien? Ja, dat, dat, maar dat is dus ook het rare. Um, de, de echte grote meerwaarde is heel twijfelachtig. En ook, ook uh, experts die, die twijfelen enorm aan... of je daar dus marketingtechnisch wel voldoende uithaalt. Dus het kost een heleboel geld, hè, want ze hebben al die 160 winkels ermee uitgerust... Maar nou wat is dan de gedachte erachter? Ja, het, wat dat, kunnen ze er dan? Dit zie je wel vaker bij winkelketens als ze het op een gegeven moment niet meer weten dat je ja <lacht> dat je hey, dan maar da, komt weer een, te... een van de IT vogel en die verkoopt dit. Ja, dat daar lijkt het wel een beetje op, want uh, die meerwaarde is gewoon heel twijfelachtig. Want waarom zou je tot in detail willen weten waar, welke persoon nou waar? Uh, in voor je schappen staat, sterker nog... ik vind het bijna een anti-reclame. Nou ja, je, nu... je, je zou nog kunnen bedenken dat als ze zien... dat uh, Pietje Puk met nummer uh, zoveel... staat heel vaak voor de etalage te kijken... naar een nieuwe stofzuiger, ik noem maar wat. En dan gaan ze die personen bijvoorbeeld... een aanbieding doen via zijn mobiele telefoon. Nee. Is dat het idee? Nee, nee, dat is dus schappen. Want schapper, u kunt want heel dat goedkoop, dus nog niet eens. Oh, want dan zou, nee. je dan, dan zou je nog kunnen snappen dan, hè? Ja, nee, dan, de, die direct marketing, dat mag ook niet zomaar, maar... Oh. Um, uh, dat zou dus nog een logisch iets zijn. Nee, dat is het dus niet. Het is dus eigenlijk alleen maar bijhouden hoe vaak iemand in een winkel komt. Of mensen dus wel of niet naar, bij de kassa gaan staan. Uh, die vormen van gedrag. Waar je in die winkel gaat staan. Dus waar concentraties van mensen zijn. Want zo oh, nauwkeurig kan je wel uh, de, de plek bepalen. Ja, als je het Op, op is... een meter nauwkeurig. Um, als je het goed genoeg instandeert, dan kun je dat zeg maar, heel erg precies bijhouden. Want je kunt ook uitpeilen waar iemand is. En dat wisselt wel per systeem of dat zo nauwkeurig is. Dus ik weet niet 100% zeker of zij die vorm van nauwkeurigheid hebben. Maar je hebt wel een behoorlijk goed beeld van wat er in jouw winkel gebeurt. Ja, maar als je dan vraagt: en wat gaan jullie daar dan mee doen? Dan weten ze het dus niet. Nou, dan zeggen ze dus dat ze hun personeel efficiënter willen inzetten. Dat is een van de verhalen die ze dus uh, van de week hebben gehoord. En hoe dan? Goeie vraag. Ja, er nee, kan ook geen antwoord op. Nou, dat is dus een beetje het lastige. Um, het is heel moeilijk om te zeggen van, dat je voorspellend gedrag kunt vertonen. Wat, waar winkels graag naartoe willen, is dat ze van tevoren weten... als die klant binnenkomt, die gaat kopen. En dat je daar alles op inricht. En, en dat is heel lastig om voor elkaar te krijgen. Ja, dat, ik vind het heel onsympathiek. Vind ik het. Nou, het, het heeft iets van spionage weg. Hè? Want ja, ze, het is toch spionage? Ja, ja. Weet je, je vertelt mensen niet van tevoren... dat ze in de gaten worden gehouden... en je doet het lekker toch. En dan als je gepakt wordt, dan ga je heel hard roepen... ja, wij willen zo graag het maatschappelijk debat. Dan had je dat vooraf moeten doen. Is dat nog het argument geweest? Het maatschappelijk debat? Dan ben je dat, het dan Daar niet. waren ze heel blij mee dat dat was. Maar ondertussen zo. heeft de strikers wel beschreven... Die hebben beschreven een communicatieafdeling... die bestaat luiter uit dommerikken. Um, het lijkt het wel op... Want maar Tweakers heeft op dat moment ook nog eens een keer beschreven... Dat, een van, dat er interne onderzoek is gestart wie dit heeft gelekt. Dus het was echt de bedoeling om bijna op zijn NSA's dit heel geheimzinnig te doen, geheim te houden... en niet aan de klanten te vertellen. Dus je, je naait je klanten eigenlijk enorm, en dat is heel raar. Nou ja, worden die gegevens misschien doorverkocht? Daar is geen indicatie van, maar dat zou natuurlijk wel kunnen. Dat kun je niet uitsluiten. Maar aan, nou ja. wie, aan wie dan? Nou, ja, Op het moment dat je natuurlijk dit soort informatie hebt over waar, wat wel en niet werkt... Eh, dat is ook informatie die geld, geld waard is. Als je nou dit bordje neerzet of zoveel af, eh, procent afdingt in prijs... dan blijft iemand eh, bijvoorbeeld twee of drie minuten langer in je winkel. Daar kun je natuurlijk op een gegeven moment profielen van maken. En dan gaat het niet om jou of mij specifiek. Maar wat dat natuurlijk in de, in de massa doet. En als je dat soort informatie hebt, dat is ook wel geld waard. Dus je kunt het nog niet eens uitsluiten. Maar als je, als je dat wil doen... Dan is het toch heel makkelijk, dan hang je een bordje op in de winkel dat u en onze spullen beveiligd worden en dat we met videotoezicht werken. En dan kan je toch je videotoezicht ja. analyseren en dan ben je er toch ook en dan zie je precies wat er gebeurt. Nee, dat mag dus niet. Dat um, mag niet. De, recentelijk is de mediamarkt, die is gepakt dat ze videobeelden voor andere doeleinden gebruikten. Die zaten dus heimelijk te spioneren uh, bij hun personeel en die gebruikten dat dus voor trainingen. En daarvan heeft de college bescherming persoonsgegevens ook gezegd dat dat dus niet mag. Maar dat mag toch wel als je het bekend maakt? Nou, je mag niet zomaar elk middel inzetten voor alle doelen zomaar. Dus camerabewaking, hè, dat is bijvoorbeeld ook rasseninformatie... dat mag je niet voor iets heel lichts inzetten als gewoon een training of... Je, moet, je, moet je, je hebt ook nog gewoon het recht om onbespied door het leven te gaan. Hè? Dus dat je gewoon ergens in een winkel staat. En als je iets leuk vindt. Dat niet gelijk de hele wereld weet dat jij dat leuk vindt. Dus dat je niet je continu moet gaan bedenken. Wat is de consequentie als ik in die winkel ga staan. En met dat gevoel heeft dus de, hebben de dix soms uh, dus eigenlijk helemaal niks gedaan. En de Michael ook niet. Nee. En die uh -huh. communicatie heeft nog iets briljants bedacht. Dan hebben ze uiteindelijk in armoede bedacht. Dat ja, de klant die daar niks mee te maken wil hebben. Die moet dan even... Even, even zijn toestel uitzetten. Ja. ja, het zal toch lekker worden, zeg. Ja, dat hebben ze inderdaad geroepen. En uh, daar gaan ze weer aan de wet voorbij. De wet gaat er gewoon vanuit dat jij opt-in hebt. Dus ik kies ervoor om gevolgd te worden. Dat is eigenlijk de normale gang van zaken. En wat dus deze winkel doet, is zeggen van... nou, dat stukje wet vinden wij te ingewikkeld. Dan draai je het gewoon om. Als je het niet wil, dan zet je telefoon maar uit. Ja, dat is, dat is heel erg bizar natuurlijk. de wereld noemen ze dat. Ja. Hoe zal dit nu verder gaan? Want de, de verontwaardiging is best flink. Is het strafbaar? Dat is nog niet nou, dat, helemaal duidelijk. Nee, dat is dus ook nog weer iets. Als je privacy-schendingen doet als bedrijf... dan ben je niet strafbaar. Je kunt wel de wet overtreden. Daar kan een onderzoek naar worden gedaan. Uh, en dan komt er komt een heel mooi rapport... van de College Bescherming Persoonsgegevens. En die zegt dus, nou, wat u heeft gedaan, dat mag niet. De tweede keer kun je een boete krijgen... die kan oplopen tot 4.500 euro. Nou... Zo'n systeem per winkel is waarschijnlijk al duurder. Dus dat maakt ook niet heel erg veel indruk. En daarna kunnen ze dwangsommen gaan opleggen. Dus je kunt gewoon eigenlijk drie keer de wet op rij overtreden. En dan wordt het pas vervelend. Hoe gaat het in het buitenland? Ik kan me niet voorstellen dat het in het Nederlands waarschijnlijk al is. Nou ja, kijk, als je kijkt naar, naar, uh, uh, in, naar de Verenigde Staten, daar is, is het besef, of het begrip privacy is gewoon heel anders gedefinieerd. En data die wordt verzameld door een winkel is ook meteen het eigendom van die winkel. Dus um, daar heb je gewoon veel minder te dan zeggen. Dat mag dat? Uh, nee. Ja, dat mag het wel. Want je hebt in zo'n winkel geen, uh, wat de, de rechters dan zeggen... een reasonable expectation of privacy. Dus je mag niet in redelijkheid verwachten okay. dat je privacy hebt. En uh, dat hele begrip is in de Verenigde Staten heel anders dan in Nederland. Dus daar gaat het veel verder. En uh, uit landen als Brazilië is bekend dat... Um, daar zelfs in een winkel als je contant betaalt je soms een vingerafdruk moet achterlaten. Dus oh ja... ja het begrip privacy in winkels, dat is altijd wel iets... wat gespannen, op gespannen voet leeft, zeg maar, met, met uh, ons dagelijks bestaan. Heb je enig idee wat die winkelketen nu gaat doen? Stoppen die ermee of moet er echt een rechtszaak gevoerd worden? Nee, ze gaan uh, stickertjes op de deur plakken. Dus ze gaan er gewoon even maar dan, vrolijk mee doen. Daarmee zijn ze het toch niet? Nee, dat denk ik dus ook niet. Dus ik heb de stille hoop dat het college bescherming persoonsgegevens... dat nou eens gewoon een keer goed gaat uitzoeken. En neem nou dit als voorbeeld en laten we ervan leren. Dat lijkt mij een mooi slot. Dankjewel, IT-specialist en journalist Brenno de Winter. Het uh, ging dus allemaal om die uh, Wi-Fi of wi Wat zeg jij? wi uh, tracking. WiFi tracking, wifi tracking ja. in elektronica winkels. En dan gaan we dan nu naar uh, Marcelle Mesker. Na Australië, de vrouwenfinale van de Australian Open... Het gaat dus tussen de Chinese Lina en de Slowaakse Dominika Sibulkova. Marcella, vertel eens. Ja, de wedstrijd is zojuist begonnen. We zitten in de eerste game. Die uh, verrassende Slovaakse, uh, nummer 24 van de wereld... Dominika Sibulkova, die is begonnen met z'n vieren. Het staat veertig uh, gelijk. Ik hoorde dus straks toevallig even de discussie over de naam. Ja, he, Lina yeah. of Nali. Nou, het is inderdaad, uh, Li is haar achternaam... In het circuit noemen ze er allemaal na, want dat is de voornaam. Uh, uh, dan zeggen ze: nou, na zullen we gaan trainen. Uh, na zullen we naar de film gaan. Uh, wij zeggen altijd Nali, maar officieel is het inderdaad in de Chinese voertaal Lina. Ik hou het uh, normaal gesproken altijd even op Nali. Omdat we dat uh, op de Europese manier uh, uitspreken. Maar goed, de Chinezen. Uh, is de grote favoriete. Zij heeft al een Grand Slam-titel achter haar naam staan. Uh, ze is de nummer vier van de wereld. Ze staat voor de derde keer hier in de finale van Melbourne. Dus heeft ervaring met het spelen van die grote finales. Vorig jaar verloor ze op het nippertje van Victoria Azarenka. En een paar jaar daarvoor verloor ze nog... van de toen nog spelende Belgische Kim Kleisters. Sibelkova voor het eerst in de finale... Ja, dan moet je altijd afwachten of de zenuwen... een belangrijke rol gaan spelen. We zullen het zien. Het is belangrijk hoe de Slovaakse start. Het is opnieuw juice geworden. Een lange eerste game. Het zou mooi zijn als die Slovaakse van het begin af aan goed in de wedstrijd zit, zodat het in ieder geval een spannende wedstrijd gaat worden. Lee is dus de uh, grote favoriete voor deze finale, maar de eerste game zit er nog steeds niet op. Het is uh, breakpoint ondertussen, maar het uh, gaat nog even door. Het is een best of three, dus het gaat om twee gewonnen sets. Oké, okay, dankjewel. We blijven Even het volgen via jou, Marcella Meske. De middeleeuwse steden worden nog altijd volop geassocieerd... met stinkende, nauwe straatjes en nog veel smerige grachten. Door de snelle groei van deze steden moesten stadsbestuurders wel met een oplossing komen voor de ontlastingsproblematiek... om het maar keurig te zeggen. Zo ontstond dus de beerput, de voorloper van ons toilet. De meeste stadbewoners woonden in huurhuizen... en de huurbijzen werden verplicht voor hen... In de kelder of tuin een beerput te graven. En de rijkere stedelingen hadden dus hun eigen put en de minder bedeelden moesten er met de buurt eentje delen. Archeoloog en historica Roos van Ooster promoveerde deze maand op de opkomst en ondergang van de beerput. En vanochtend is hij bij ons te gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, werd er echt lacherig over gedaan toen u met het idee kwam, ik promoveer op de beerput? Um... Onder archeologen is, uh, is een beerput een, uh, een schatkamer. Een, uh, een, een schatkamer. En ja, wij zijn, uh, wij zijn doorgaans uh, dol op beerputten. Ja. Dus, maar dus... prachtig. Ja. Ik sprak, ik sprak een, een, een vriend van mij die bij een opgaving in Haarlem betrokken was. En die zei inderdaad, wat hier allemaal tevoorschijn is gekomen uit die beerput. Nou, daar kan er gewoon een tentoonstelling van maken. Zonder meer. En uh, dat is ook waar het, uh, het traditionele onderzoek altijd op gericht is, op die. Uh, op dat huisraad, op dat vaak complete huisraad... wat gevonden wordt in die beerputten. Uh, borden, kookpotten, pispotten. En uh, dat blijft goed geconserveerd. Maar ook. waarom gooien ze dat in de beerput? Eigenlijk is dat een beetje dom. Simon Stevin, de 17e eeuwse uh, ingenieur, die schreef dat al. Er zijn altijd domme mensen die, uh, die vuil in, in beerputten gooien. Want het probleem is... Uh, dat je jezelf eigenlijk in de vinger ermee snijdt... want die beerput raakt sneller vol. Maar een ja, beerput is toch bedoeld voor de ontlasting? Een beerput is bedoeld voor maar de de ontlasting. Maar daar werden dus ook allerlei, allerlei ro andere rommel in gemieterd, we? Uh, ja, in het toilet, in het hedendaagse toilet verdwijnen ook wel zaken die daar niet in horen. Hey, hey, ja, maar door... toch geen kookpotten? Nee, nee. nee, nee, nee maar de, de, dat kon ook, hè? Hey, even de kleinigheden. Uh, had je ook beerputten waar je gewoon dus zeg maar bovenop ging zitten... Uh, uh, uh, ontlasten, om het maar ja, keurig te zeggen. is ja, ja, dus ja. gewoon het toilet stond boven de beerput. Ja, het toilet stond boven de beerput. Altijd. Um, nou, het, wat wij als archeologen terugvinden, is altijd hetgeen wat zich onder de grond bevindt. En uh, wat er boven de grond bevindt, dat zien wij niet. En in het als het uh, niet diep gefundeerd is... en er stond waarschijnlijk alleen maar een houten huisje boven... dat was niet ontzettend diep gefundeerd... dan vinden wij daar nauwelijks sporen van. Oh. Uh, wij kunnen wel vermoeden dat er praktisch boven elke beerput... een huisje stond, een secreet huisje stond... maar uh, uit archeologische gegevens blijkt dat niet. Het, het is niet zo dat als de buurt dus zo'n ding moest delen... dat ze met hun po aankwamen en dat in die beerput gooiden? Ja, het een sluit het ander niet uit natuurlijk. Hè? Dat Hoe weten groot? we gewoon niet? Nee, dat weten we niet. Hoe groot nee. waren die beerputten? Um, de opslagcapaciteit van zo'n beerput was uh, uh, ja, 1 à 2 kuub. In, uh, in Haarlem en in, uh, in Den Bosch zijn ze bijvoorbeeld uh, een stuk groter geweest. Uh, uh, er kon er uh, het dubbele in. En het, het, ja, het varieerde ook in de tijd. In de late middeleeuwen waren ze groter dan in de, in de 19e eeuw bijvoorbeeld. Ja. Maar uh, die beerputten werden ook leeggeschipt, heb toch? Ja, ze werden, ze werden met enige regelmaat uh, leeggeschept. Uit de historische bronnen uh, blijkt dat dat uh, ja, om, de, om de twee à vier, vijf jaar gebeurde. Hoe oh, zo weinig? Ja, u noemt het weinig. Ja. Um, maar voor archeologen is dat, is dat toch wel veel. Want het opmerkelijk is dat in die historische bronnen staat heel duidelijk dat ze met, zien wij in de kwitanties terug dat ze met enige regelmaat geleegd worden. Maar archeologisch is dat een stuk moeilijker uh, te zien. Een stuk moeilijker. Uh, het is een beetje archeologisch onzichtbaar, zeg maar, die legingen. Maar één kuub is toch helemaal niet zoveel. Door, nou, het... Een gezien produceert er wel meer dan een kuub. Ja, maar. Uh, uh, ja, ongeveer een, een, per, pers per persoon per jaar is de fecale productie ongeveer uh, 500 liter. Nou, dan kun je uitrekenen hoe lang, uh, lang zo'n beerput ongeveer meegaat. Of... Ja, maar ik, ik begreep dat het, het, het, het sapte wel naar. Idealiter, laten we het idealiter tussen haakjes noemen, stroomde het fecale vocht aan de zijkant eruit. Ja. En dat maakt natuurlijk veel uit hoe lang je beerput meegaat. Als je nu zo'n zo beerput uh, openmaakt, hè, ervaar je dan nog iets van uh, de, de, de inhoud? Ja, het, het stinkt nog een nog beetje. Nog steeds? Ja, maar het, het verse poep ruikt, ruikt anders dan oude poep. Ja. Ja. Hoe ruikt oude poep dan? Een beetje ja. turfachtig. Ja, dus ja. Dat, is te, te dat is wel te doen. Veenachtig, dat is wel te doen. Die ja. mensen die die putten leegschepten, die zullen niet in erg hoge aanzien hebben gestaan in die tijd, of wel? hè? Nou, het... Uh, O, oh, is dat de putjes? Ja, natuurlijk. Ah. Ja, secreetreinigers, nachtwerkers. Het gebeurde altijd in de nacht. Uh, er zijn geen afbeeldingen uit, het, uit, de, uit de Noordelijke Nederlanden... bekend van secreetreinigers. Dat geeft misschien ook al aan dat ze inderdaad niet in hoog aanzien stonden. Maar ze kregen er wel een hoog salaris voor, hetgeen wat zij deden. Uh, de mensen die een beerput lieten legen, betaalden daar flink voor. Ook omdat het heel arbeidsintensief werk was. Maar hoe gaat dat dan? Uh, uh, er kwamen in de stad, in de nacht gebeurde het altijd vanwege de overlast, kwam er een schuit aan, voe, aan, aanvaren waar uh, ja, een ploegje van vier, vijf, zes man uh, bij betrokken was. Die meldden zich bij het huis waar de bierput gelegd moest worden, bij de klant. Ze liepen door naar achteren. Zo'n bierput was altijd op het achterterrein gelegen. En uh, ze, ze vulden de, de tonnen of tobben vol met drek, met uh, secreet met vuile materie en schouden dat tonnetje voor tonnetje, toppetje voor toppetje, schouden ze dat elke keer met tweeën, eentje voor, eentje achter met een draagboom ertussenin waar die toppen dan aanhing, schouden ze dat naar, de, uh, naar, de, naar, de, naar de, hun schuit toe terug en het tarief wat betaald moest worden was onder andere afhankelijk van het aantal passen dat uh, gezet moest worden tussen de beerput en de schuit. Um, was dat een keer of uh, 90 gedaan? 90 à 100 keer uh, werd zo'n tobbe uh, moest gevuld worden. Um, dan, en de schuit was vol. Dan uh, voeren ze, uh, uh, en dat moesten ze doen volgens de verordeningen, uh, zonder te treuzelen naar, uh, naar, de, naar de stadspoort toe. En uh, mochten dan s'morgens vroeg, als de zon weer opging, mochten ze naar. Uh, de stad uitvaren en het buiten de stad deponeren. In Haarlem deden ze dat bijvoorbeeld op het vuilrak. En, en... en dan werd het door de boeren gekocht? Nou, het interessante is dat de verordeningen... die gaan over de secreetreinigers... die stoppen zeg maar, op het punt dat de secreetreinigers... hun materie op, dat, op het vuilrak hebben gebracht. En uh, ja, we, we kunnen daarbij, er zijn wel wat gegevens dat dat door boeren werd opgekocht... Uh, aan de andere kant, er e is ook wel een verschil tussen de ene stad en de andere stad. En de ene streek en de andere ste streek. Uh, op zandgronden is uh, uh, mest en secreetmest een mm -hmm. stuk interessanter om mm -hmm. te verkopen dan ja. op de kleigronden. Ja. Er was nog nooit echt eerder goed onderzoek naar die bierput gedaan, hè? Nou, wel naar de inhoud van die bierputten. Ja, wel... Maar nog niet zozeer naar uh, uh, ja, het vergelijkende onderzoek... Uh, naar de afvalproblematiek, de stedelijke afvalproblematiek. Want dit is toch geen typisch Nederlands verschijnsel? Mm. Nou, het is niet een typisch Nederlands verschijnsel. Maar het hangt wel sterk samen met uh, uh, verstedelijking in de late middeleeuwen. En ne de, de Nederlanden waren wel een typisch verstedelijk land... al in de late middeleeuwen. Oh ja. um, elders komt het ook voor. Maar ja, het hangt er sterk mee samen dat stadsarcheologie... nog een... een uh, ja, een, een gebied van de wetenschap is dat sterk in ontwikkeling is. En dat er wel al nou, 10, 20, 30 jaar fantastisch onderzoek gedaan wordt... Uh, bij de gemeentelijke archeologische diensten. Maar het, soms wordt het pas interessant als er wat vergelijkingen gemaakt kunnen worden... tussen de ene stad en de andere Waar stad. Dan krijg je echt een historisch uh, verhaal? Uh, wanneer is die, die, die, die de, ja in on, onbruik geraakt? <kijf> nou, dat is een leuke vraag... Het, uh, het blijkt in de eerste plaats dat er uh, verschillen zijn... tussen de steden wanneer dat in onbruik raakt. Uh, maar wat we wel heel, de hele duidelijke tendens die eruit spreekt... is dat uh, de, in de 19e eeuw de uh, beerputten uh, sporadisch nog wel voorkomen. Maar uh, wat vooral het geval is... dat die beerputten in de 19e eeuw... Uh, die worden vrijwel niet meer gebruikt... Die grachten functioneerden op dat moment als open riolen. En uh, dat moet ongelooflijk gestonken hebben. En uh, geen vis die daar meer in de stedelijke wateren wilde zwemmen. Dus dat is eigenlijk een achteruitgang. Zonder meer een achteruitgang. En uh, in de 19e eeuw zien we dat dat in vrijwel alle steden in Nederland het geval is. We zien in, uh, in Leiden was dat al een stukje eerder het geval. Al in de 17e eeuw, in de Gouden eeuw. Ja. Goed, dan denken mensen altijd dat het alleen maar vooruit gegaan is. Maar dat is in dit geval dus helemaal niet zo. Goed, u bent gepromoveerd op het onderwerp. Helemaal klaar nu met de beerput? Um, nou, eigenlijk was, dit, eigenlijk was dit slechts deel 1. Okay. Uh, en uh, uh, wil ik me in de tweede plaats gaan, uh, nog gaan bezighouden... met het uh, fondsmateriaal uit die beerputten. Het wat? Het vondsmateriaal, uh, ja, ja, ja, ja, ja. de pottenpannen en, en, en daar is eigenlijk ook dit onderzoek uh, oorspronkelijk uh, uit voortgekomen. Ja. Hartelijk dank. U hoorde archeoloog en historicus Roos van Oosten... die deze week dus promoveerde op de opkomst... maar vooral ook op de ondergang van de bier. Zometeen na tien uur zijn we bij u terug... met striptekenaar Dick Materna, de jubilerende Fender, Stratocaster... en tentoonstelling over Piet Mondriaan en het kubisme. Tot zo. Radio.